Kleine beer en de bever Kleine beer, een indianenjongen, ging elke dag naar de eikenboom aan de rand van het bos. Daar oefende hij de hele ochtend met pijl en boog. Maar hoe hij ook zijn best deed, het lukte hem niet de stam van de eikenboom te raken. Hij oefende tot zijn armen pijn deden van het spannen van de boog. En hij geen gevoel meer in zijn vingers had van het vasthouden van de pijlen. Op een dag ging hij een beetje dichter bij de boom staan. Maar ook toen kwam de pijl op de grond terecht. Hij ging nog een beetje dichter bij staan. En nog een beetje. En toen stond hij zo dichtbij dat hij niet kon missen. Hij schoot zijn pijlen stuk voor stuk achter elkaar in de stam van de boom. Kleine beer schaamde zich wel een beetje dat hij zo dichtbij moest gaan staan om de boom te raken. Maar hij had geen zin het nog eens te proberen. Hij slingerde zijn boog over zijn schouder, zocht de pijlen bij elkaar en liep het bos in. Hij keek goed om zich heen of hij een beer of een hert zag. Maar hij zag alleen sporen van konijnen en bosmuizen. Toen ging kleine beer met zijn hoofd op de grond liggen. Hij luisterde of hij een dier kon horen lopen. Wat was dat? Hoorde hij echt een hert wegrennen? Maar toen zag hij dat het twee eekhoorntjes waren... die over de dorre bladeren op het bospad sprongen. Hij luisterde opnieuw. Hoorde hij de zware voetstappen van een beer? Nee, het was een konijn dat over het bospad rende. Het konijn bleef vlak voor kleine beer stilstaan. De kleine indiaan stond voorzichtig op. Hij pakte zijn pijl en boog en mikte, maar hij was te laat. Het konijn was al in de struiken verdwenen. Kleine beer schaamde zich diep. Het lukte hem niet eens een konijn te schieten. En het leek wel of alle dieren in het bos hem uitlachten. De eekhoorntjes en de bomen, de vogels in de lucht en de vossen in hun holen kleine beer nam de pijlen boog in zijn hand en liep verder. Het eerste konijn of eekhoorntje dat hij tegenkwam, zou hij te pakken nemen, dacht hij boos. Hij liep over het bospad naar de smalle, snelstromende rivier. Hij keek naar de boomstammen en takken die door het water werden meegevoerd. En toen begon hij te glimlachen, want wat zag hij... Een kleine bever die druk bezig was om midden in de rivier een nest van takken en modder te bouwen. Kleine beer dacht dat het hem zeker zou lukken de bever te raken. Wat zou zijn vader trots op hem zijn. En zijn moeder zou van het vel van de bever een nieuwe muts voor hem maken. Hij spande zijn boog en richtte een pijl op de bever. Maar opeens zag hij een veel grotere bever. Het dier duwde met zijn snuit een dikke tak van een boom voor zich uit. Kleine beer had nog nooit zo'n grote bever gezien. Als het hem zou lukken deze bever te schieten, zou zijn vader nog trotser zijn en kon zijn moeder van het vel ook nog een pijlkoker maken. Kleine beer legde opnieuw aan en wachtte geduldig tot de bever dichterbij kwam. Maar plotseling hoorde kleine beer een harde schreeuw. Hij keek omhoog en zag een grote adelaar die met een reuze vaart naar beneden dook. De roofvogel wilde de bever met zijn grote scherpe klauwen pakken. De bever dook onder, de adelaar vloog omhoog en dook weer naar beneden. De angstige bever klom op de dikke tak. De adelaar kwam steeds dichterbij. Hij had de bever bijna te pakken. Kleine beer had ademloos toegekeken, maar toen werd hij heel boos. Wat dacht die vogel wel, dat was zijn bever. Kleine beer begon te schreeuwen, zo hard hij kon. Hij sprong op en neer en sloeg met zijn boog in het water, zodat het water rondspatte. Daar schrok de grote roofvogel van. Hij spreidde zijn vleugels en vloog weg. Kleine Beer keek hem na tot er van de Adelaar niet meer dan een klein stipje in de lucht te zien was. Toen keek Kleine Beer naar de rivier. Maar hij zag niets. De bever was verdwenen. Kleine Beer vond het niet erg. Hij was zelfs blij dat de bever was ontsnapt. Hij wilde ook geen nieuwe muts of pijlkoker meer hebben. Hij zou voortaan alleen nog maar voor zijn plezier schieten op de stam van de eikenboom aan de rand van het bos.